Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. De treinen zijn nog niet overal op gang gekomen. Het heeft niks meer te maken met de computerstoring bij de NS... maar door kapotte wissels, zegt de NS bij Hart van Nederland. Dat uh, geldt in naam voor de regio Amsterdam. Uh, dus we verwachten dat daar nog beperkt treinen zullen rijden. En de rest van Nederland verwachten dat een uh, groot deel... toch een groot deel van de treinen kan gaan rijden. Vanmorgen lagen alle NS-treinen stil door de IT-storing. Vanwege de sneeuw laat de NS sowieso minder treinen rijden dan normaal.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 In Berlijn zitten nog altijd bijna 26.000 huishoudens... en 1.200 bedrijven zonder stroom... naar een brand in hoogspanningskabels. Een deel van de huis is weer aangesloten. Mensen kunnen naar noodlocaties om water warm te worden... of hun telefoon op te laden. De brand is opgeëist door een linkse groepering... als protest tegen fossiele brandstoffen. En renningsmaatschappij KNRM moest vorig jaar iets vaker in actie komen... om mensen of dieren te redden. Het aantal mensen. Steeg met een paar honderd, kwam vooral doordat er acties waren rond schepen met veel opvarenden. Bij de geredde dieren ging het vooral om zeehonden. En ik heb nog het weer voor je. Vooral in het westen nog een paar buien... met natte sneeuw. Tussendoor is er ook wat zon. En verder kan het overal glad zijn en vriest het nog op een paar plekken. En vanmiddag wordt het tussen een 0 en 4 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Esther, dankjewel. Situatie op het wegdek dan. 538 verkeer door Flitsmeister. Negen verdragingen. Je hoort de drie langste. Eerst op de A4, Dinteloord, Antwerpen bij Margiezaat. Door een dichte overrijbaan, 41 minuten. Ook de andere kant op A4, Antwerpen, Dinteloord bij Zoonland, 35. En de A58, de laatste Vlissingenberg. Op Zoom. bij Berge op Zoom, zuid 26 sterk als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A22 Beverwijk Velze hectometerpaal 10.9 en de laatste de A50 de Zwolle Apeldoorn op de rem bij 229.0. Rij je een bestelauto? Dan betaal je waarschijnlijk te veel voor je verzekering. Bij debestelautoverzekering.nl krijg je altijd 35% extra korting op je premie. Bereken in twee minuten hoeveel jij kunt besparen. Debestelautoverzekering.nl.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 Wat voor slims kun je doen met je vodka tijdens Dry January? Hoor je naar Taylor Swift en eerst de script. Radio 538.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 Swift, The Fate of Ophelia. Heb je nog wodka over? Ja, misschien van de feestdagen. Misschien heb je nog een kleine voorraad over. Ik niet. Ik heb er niet eens ingeslagen trouwens. heb al braakneigingen bij de gedachten aan wodka. Oh, dat kan ik echt alleen met mijn neus drinken. Als het echt moet. Dan heeft een vriend van me het weer gehaald. Dat schiet echt niet op. Mocht je het nog in huis hebben. Je kunt het dus hergebruiken. Ik las een bericht op internet van Estelle Kruijf. Die heeft een paar tips. Die doet bijvoorbeeld een scheutje wodka door het wasmiddel. He, maak de wasmachine schijnbaar schoon. De wodka gemek met water op je kleren spuiten. Schijnt te helpen om he, geurtjes weg te halen. Of wodka door je shampoofles. Daar gaat je haar namelijk van klansen. Ja, dat je het maar even weet. Ja, maar, uh, heb je schoon genoeg van de wodka na de feestdagen... dan heb je binnenkort genoeg schoon door de wodka in dit geval. Zijn de eerst van voor je werkdag. Floris hier en Teddy Swim zometeen naar Calvin Harris. Ellie Golding. dit is Miracle. there's a place i go it's a different high oh no when you touch me i give on De werkt de hele dag met je mee. De 538 werkdag. Of having only eyes for you. Of letting you turn my crims skies blue. Op zoek naar de mystery medewerker. Hij is nog niet geraden, gisteren drie pogingen gedaan. We gaan gewoon weer verder vandaag. 250 euro in de pot als je weet welk beroep wij zoeken in de beroepjacht. In de volgende rondes zijn we erachter gekomen dat de mystery medewerker... in ieder geval uh, werkt met vrachtverkeer. Dat hij weinig doet met computers. En dat hij geen vieze handen krijgt. Het is trouwens geen vuilnismedewerker, dat is al gegokt. Uh, geen logistiek planner. Het is ook geen vrachtwagenchauffeur. Uh, 15.nl, daar kun je je goed voorbereiden als je zoiets zegt van... Hey, ik wil Even zorgen dat die 250 euro voor mij is. Denk jij te weten welk beroep de Mystery medewerker heeft? Stuur een bericht via de Vijftijacht-app. En een bericht met je naam al in dit geval. Dan bestaat de kans dat je zometeen drie vragen mag stellen. Aan de hand waarvan jij dan hopelijk weet... welke Mystery medewerker we zoeken in de Vijftijacht-beroepenjacht. En 250 euro dus als een lekker bonus aan het begin van het nieuwe jaar. Je naam via de app van Vijftijacht. De nieuwe somber zometeen naar Jennifer Lopez. If you have my love... You had my life Sombar 12 to 12 5, 3, 8 Nummer 12 to 12. Floren is hier op je dinsdagochtend en we vervolgen de beroepenjacht zometeen. Welke mystery-medewerker zoeken we? 538.nl. daar kun je je helemaal voorbereiden. En wil je meedoen, pak de F15 erbij en stuur je naam door voor jouw kans op 250 euro. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium.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 En één ster beter gehakt, niet zoals twee voor maar 1,49. Fans van Aldi, altijd fit, altijd vitaal, altijd doorgaan, altijd resultaat. Altijd Wekamp, Van sportkleding tot fitnessapparaten en supplementen. Nu nee. extra korting op alles voor jouw goede voornemens. Altijd Wekamp.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 538 Flores Molenaar. Stuur je naam via de F van 538 voor jouw kans op 250 euro. 538 Look at me now, you better believe it. Oh I'm so sick of this feeling. I'm bringing me down, I'm shining me out. It's getting too easy. I got stuck in the season. I'm done with the gray and walking away from all of my demons. Mij je werkdag zijn we op zoek naar de mystery-medewerker in de 50 beroepenjacht Gisteren zijn er al drie pogingen gedaan. Uh, voor elk fout antwoord dat gegokt wordt, komt er 50 euro in de pot. En het leuke is, daardoor maak je nu dus kans op 250 euro. Als je meespeelt, mag je zo meteen een aantal gesloten vragen stellen. Uh, drie om precies te zijn. Uh, ja, die beantwoordt de mystery-medewerker met ja, nee of soms. En daarna mag je een poging wagen om te raden ja, welk beroep hij of zij of diegene heeft... Uh, is het goed, dan zijn die knaken dus voor jou. Jens, jij gaat een poging wagen vandaag. Jazeker. Wat leuk dat je dat doet en dat je van de lijn hangt vandaag. Uh, heb, je het ja. al, heb je het al zitten volgen gisteren? Uh, gisteren vaag. Ik uh, had iets begrepen van dat het uh, geen... Uh... Dat het soms vrachtwagen kan zijn en niet, uh, niet, ja, niet vies van worden. Dat had ik allemaal wel uh, begrepen. Oké, okay, ja. Dan hebben we vijfdraag.nl. Daar kun je trouwens ook alles even checken wat er al gezegd is, gevraagd is, geraden is. Dan ben je helemaal goed voorbereid. Uh, Jens, als jij er klaar voor bent, dan gaan we gokken. Ja, ik ben er klaar voor. Yes, helemaal goed. Gaan we naar... De eerste vraag. Wat is jouw eerste vraag? Draag je werkkleding of een uniform? Oké, okay, het antwoord is ja. De tweede vraag. Heb je veel contact met mensen? Heb je veel contact met mensen? Nee. Dat antwoord is nee. De derde vraag. Okay. Uh, werk je s'avonds of ook in het weekend? Heb je onregelmatige werktijden? Ja. Oké. Okay. Ben je er wat wijzer van geworden? Uh, op zich wel, ben even aan het denken. Denk nog heel even kort na en dan wil ik een antwoord van je. Oké, okay. ik uh, denk noord. Wat is oh. de mystery medewerker? Ik denk dat um, zijn. Um, <laughs> ben ik een machinist? zou ook misschien denken, want ja. Als ik, aan de, als ik zie van, oh, je werkt wel met mensen. Oh, okay. jij, zingt, jij denkt een, een kraanmachinist. We gaan luisteren. Ja. Jammer Jens, ik, ik, ik zag helemaal uh, rookpluimen uit je hoofd komen van het nadenken. Ja, ja, inderdaad, ja. Het is geen kraanmachinist, betekent wel dat er, ja, het is helaas niet goed. Uh, we stoppen ja, maar... nu wel 50 euro in de pot. Wie weet, wie weet, laat er nog een keer een deel en dan maak je gewoon alsnog kans op. En inmiddels dan 300 euro. Oké. Okay. Uh, ja. dank, dank voor je deelname en een mooie dag, Jens. Kijk op 12 bij 538, beroepenjacht. Speel mee, meld je aan op 538.nl/slash beroepenjacht.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 Een bag in. Wist je dat je elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur middags hier bij 538... helemaal wordt bijgepraat over de 50 allergrootste hits van dit moment? In de 538 op 50 met Mark LeBrand. Momenteel plek 22. Do, Bob en Mo. Weet niet precies waar het is misgegaan. Wat weet ik eigenlijk nog zeker. Heb ik je gisteren al nou goed verstaan? Je spreekt jezelf alleen maar tegen. Zou mij benieuwen wat er blijft. Als jij blijft zeggen dat ik fout zit. Ik snap dus goed dat ik je niet begrijp. Als al je pijn alleen naar mij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 Met Daubob en Mo nog even blijven. Esther, en het nieuws zometeen. Wat zit erin? Nou, Rijkswaterstaat die draait overuren voor schone wegen. Maar er is nog een groep hardwerkende Nederlanders... die het druk heeft. Wie en waarmee? Dat hoor je zo. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0. Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag, Altijd.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 18 Plus, speel bewust. Stap in jouw volgende avontuur op vakantiebeurs. Koop nu je ticket met korting via vakantiebeurs.nl. Koop nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op sunweb.nl. Is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 Plan een persoonlijk gesprek op abnambro.nl slash vooruitkijken. Voor ieder begin. Abnambro. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Hmm. Je luisterde naar de vier mozzarella sticks? Kom ze lekker halen bij McDonald's. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen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 Er is afgelopen jaar een recordaantal gebruikte auto's verkocht in ons land. Ruim 2 miljoen. Dat is 75.000 meer dan in 2024, zegt onder meer de BOVAG. En volgens hen komt dat doordat nieuwe auto's steeds duurder worden. Voor veel mensen is een jonge tweedehands daarom een betere optie. Ook merkdealers verkopen volgens de BOVAG steeds meer occasions. Goed nieuws voor werkende ouders... Want